moet met het NS Journaal. De kliniek in Den Dolder, waar Michael P. werd behandeld, neemt geen zware gevallen als de moordenaar van Anne Faber meer op, maar gaat ook niet eerder sluiten. Dat heeft minister Dekker gezegd in een gesprek met 200 inwoners van het dorp. Die voelen zich onveilig omdat ze bedreigd zijn door cliënten van de kliniek. En omdat het is gebleken dat er grote fouten zijn gemaakt bij de behandeling van Michael P. Het is de bedoeling dat de kliniek in Den Dolder in 2025 sluit. Minister Dekker wil die datum niet naar voren halen. Volgens de Democraten in de VS heeft president Trump mogelijk wel degelijk de wet overtreden door zich te bemoeien met het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Muller. Vandaag verscheen het volledige rapport van het onderzoek waar Trumps bemoeienis in staat beschreven. Zoals een poging om Muller te ontslaan. Volgens minister Barr van Justitie heeft Trump juridisch niets verkeerds gedaan. De democraten betwijfelen dat. Ze willen de speciaal aanklager horen in het parlement... en eisen dat alle weggelakte delen van het rapport ook openbaar worden. Minister Schouten negeert het Europese pulsvisverbod dat op 1 juli ingaat... en geeft een kwart van de vissers tot eind van dit jaar een vergunning. Volgens haar moet het onderzoeksprogramma naar vissen met elektrische stroom... goed worden afgerond. Wat Brussel hiervan vindt is onduidelijk. Schouten overweegt ook naar het Europese Hof te stappen om het pulsvisverbod van tafel te krijgen. De PvdA in Overijssel wil niet meer samen met Forum voor Democratie in een coalitie. De partij breekt de onderhandelingen af na kritiek uit de achterban over de mogelijke samenwerking met Forum. In Flevoland onderhandelen de PvdA en Forum voor Democratie nog wel over een coalitie. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder. Het koelt vannacht af tot ongeveer 9 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, dan 20 tot 24 graden. Zaterdag kan het lokaal 25 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en relatief warm. Dit was het NMS Journaal. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Things we, do today. Uh, we gaan weer verder met het, uh, met het finalistenbal van de Rob Akda. Morgenavond uh, in het patronaat wordt dat uh, weer afgewerkt. Uh, die uh, finalistenbal. En dit is het tweede gedeelte. Zeg even, niet allemaal uitbapperen richting barrenbal van beneden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 We zijn zo snel mogelijk natuurlijk terug met de uitslag en dat gaat de jury bepalen. En de jury moet er maar eventjes zelf zien uit te komen. Ik weet het niet, ze mogen het lekker weten. Geef even een beschaafde jazz-applausje voor de jury, noem ik ze even op. Ja, kom maar even doorklappen. Ja, ja, ja. ja. Wouter Groenhard, Marten Klaus, eh, Abir Hamman, zij aan de rest van de band die vorig jaar won, weet je wel. Nemesis, jawel. En niemand minder dan Jeff Huijeman maakt het setje compleet. Um,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 Ja, dat was de. Ik dacht dat er nog een stukje kwam. Nee, ah, daar is hij inderdaad. Maar ik hoor, ik hoor hier een lekker passaal. Naast me, volgens mij eh, ging, die, ging die intro volledig verloren. We hebben hier vanavond de winnaars van de Flinty Trofee. Laat je voor, jawel. Dat is een prachtige traditie bij de Robacta Awards. Elke keer bij de laatste voorronde dan komt de winnaar van de Flinty Trophy voorbij. Want die gaan dan hier. Dit is de prijs die ze gewonnen hebben. En ze gaan hier een poging doen. Een serieuze poging. Om ook in de finale op 19 april te komen. En ik zal u vertellen dat er is al menig bent gelukt. Dus waarom deze vriendelijke vrienden uit Alkmaar ook niet? En We gaan het doen, een trash punk, voor wat uit uit Alkmaar, hard en snel, dat is een ding, ze houden van een goed feest in dat vier is het liefst met jullie en ons allemaal, samen. Een driekoppige Nederlands-Engelsstalige keiharde losgeslagen party stomtrein die recht op je afkomt waar je niet omheen kan, in hun pad laten ze een ravage van mospit, geschreeuw, zweet, bier en heel veel lol achter. Hun muziek is helemaal, uh, helemaal zo afgeschreven. Optreden is het allerleukste wat ze vinden. En deze band zien optreden is voor jullie ook een ervaring. Geef daarom alleen een applaus voor Counter Sound! Ik heb helemaal geen zin om te werken! Dat is de vierde band die op moet gaan treden. Maar ja goed, ik ben een razende roeland. Dus ik probeer ze maar even vooraf te strikken. Dan moet ik het wel weer goed zeggen. Want ik haal het weer door elkaar. Jij bent Floris volgens mij. Ja, zie je. Dat dacht ik al. Even over jullie. Want als ik jullie zo uit, een uitdossing zie... Denk ik een beetje aan maatschappij kritisch? Uh, ja, wel een beetje, wel een ja. beetje, ja. Nou, ja uh, nou misschien wel iets meer dan een beetje, ja, denk ik wel. Uh, uh, hoezo, uh, Floris? Nou, omdat ik uh, er zijn heel veel onderwerpen waar ik het eigenlijk niet mee eens ben en daar zing ik vaak over. Punk? Uh, ja, zeker weten. <laughs> zo kan je het wel noemen. Ja. ja, maar niet alleen punk hoor, we, we, we houden ook allemaal erg van uh, metal en uh, hardcore, uh, hoe noem je dat, Rens? Uh? Je hebt er zo'n mooie naam voor. Postmodern uh, dinges. Wat? Uh, hardcore punk. Ik weet niet wat. Uh, ja, nou, postpunk. Post uh, uh, pre We, we, we hebben nog niet. We hebben het nog is niet onze eigen muziek. We maken ah, okay. er alles van. We, we hebben echt nog niet echt een genre gevonden. Ja. Maar het is meer dan ja, alleen, maar maar alleen ja, punk. Oké, dan, ja, dan, dan, dan ga dan even dan ik even, even naar, naar Bram. Want ja, ik bedoel, de voorliefde moet ergens vandaan komen voor dit genre. Ja, de voorliefde voor mij kwam eigenlijk uit metalbandjes. Ik luisterde van alles. Toen kwam ik uiteindelijk Renzen een keer tegen op een feest. Rens is uit toevallig uh, speel je ook muziek. Ik wil muziek gaan maken voordat je twist stond Floris erbij met een hanekam En dan heb je de punk al snel. Ja, maar, maar werkt dat ook? Uh, met zijn, uh, zijn voorkam. Jazeker. Ja? Ik was, uh, ben ook door hem uh, <laughs> punk geraakt, maar. Uh... Ja. Ja, is dat, hoe zijn jullie bij elkaar uh, terechtgekomen als.? Uh... Uh, ja, ik uh, schreef altijd muziek en ik zocht iemand, eigenlijk een drummer om een bandje mee te beginnen. Toen hoorde ik dat Bram drumde en toen, uh, toen kwam er gauw Floris erbij die ook muziek schreef. En toen zijn we samen gewoon uh, lekker muziek gaan maken ja. met z'n allen. Dus jij schrijft uh, de tekst? Uh, Floris, schrijft, Floris schrijft de tekst, op, de tekst en, en jij de. de tekst, uh, beide eigenlijk. Je doet het allebei? Oh, je doet het beide. Ja, je het Ja, ik, ik zing het meeste, maar Renzen zingt tegenwoordig ook veel. En we zingen eigenlijk altijd onze eigen nummers. Ja. Als iemand een eigen nummer schrijft, dan zing je dat. En de muziek komt eigenlijk van iedereen. Ja, ja gaat, dat, uh, gaat dat in uh, goede harmonie uh, met de muziek ja. maken? Het gaat echt al drie jaar goed. Onze, onze mooiste nummers hebben we in, zeg, twintig minuutjes en een half uur gemaakt. We hebben ook een <lacht> nummer waar we tweeënhalf jaar over gedaan hebben. Die gaan we ook zeker uh, <lacht> doen vanavond. Alleen die bleven we steeds uitstellen omdat we niet wisten hoe het moest. Dat is, uh, dat is leuk. Uitstelgedrag en dan op een gegeven moment dan moet het er van komen, toch? Ja, zeker. Dat is wel een, een herhalend thema bij ons, denk ik wel. Zeker. Ja, we hebben zelfs liedjes over geschreven. We hebben volgens mij wel drie liedjes over lui zijn. Twee daarvan zitten er in de set. Zit, zit dat een beetje ook in de punk van, ja ah, jongens, uh, wat kan mij het schelen, uh, hey, uh, long lay go with the flow zoiets? Ik, uh, ja. uh, je, je hebt punkmuzikanten die dat uh, op een prettige manier willen uh, benaderen. Ja. Hoe zit het met jullie? Ehm... Uh... Ja, nou. bij eigenlijk. Oké. Okay. Ik, ik, ik denk dat wij onze muziek, uh, onze muziek schrijven natuurlijk uit inspiratie van het dagelijks leven. Ja. Dus dat zijn dingen... Is er genoeg, uh, genoeg over te schrijven? Ik, zeggen, ja. ik, sch, ik, schrijf, ik schrijf vooral dingen over dingen waar ik me irriteer. Aan irriteer. En daar krijg ik dan een mooi, mooie vibe van. Ja. En uh, ik denk dat voor Rens ook wel een beetje geldt. Maar dat is niet het enige. Dat is een beetje het hoofdgenre. Maar daarnaast zijn er nog wel heel veel andere dingen waar ik gewoon een sterke mening over heb. En dus dan moet er een lied over geschreven worden. Moet, moet, moet de maatschappij ook even flink op de schop uh, volgens jou? Ja, natuurlijk. Dat moet altijd, toch? Kom op, zeg. Ja, uh, het, zichzelf... <laughs> iedereen moet zichzelf even een beetje aanpakken. Even een peper in die reet en doorwerken. Ja. ja. Inderdaad. Goeie muziek maken. Uh, Oké, okay, uh, nog even, want uh, we, we spreken jullie voor uh, te optreden af, maar ja. kijken jullie er ook naar uit? Ja, zeker weten. Vet voor zin in. Mooie zaal, mooie spullen, uh, gezellig. Ja, goede avond. Kan niet wachten. Goed, nog even voor alle duidelijkheid. Waar zijn jullie te vinden op het Wereldwijde Web? Op uh, Facebook, Instagram, Spotify. Facebook. <laughs> ja, ja. Facebook ook? <laughs> Facebook ook, jammer genoeg. Maar uh, ja, en Instagram en uh, Spotify, YouTube. iTunes, Deezer, Deezer welke streamingwebsite je ook maar gebruikt. Er komt ook binnenkort een album aan. Daar zijn we nu in de laatste master van bezig. Dan gaan we daarna naar cd's van persen. Het wordt supergaaf. Twintig nummers. Twintig nummers? Twintig? Ja, je kan nu al twee singles uh, vinden online op alles wat zij net zeggen. Dus, uh... okay. Goed, dank jullie wel. Ja, graag gedaan hoe heet hij? Anticlimax. Dus je weet maar nooit! En het was in ieder geval lekker veel energie en een enorm feestje. Dankjewel! Kouders aan! Is er trouwens nog wat te vinden op wereldwijde web van jullie ergens? Kwa, uh, lekker terugluisteren. Of niet? Kunnen ja, je kan ons vinden op Facebook natuurlijk. Spotify, Facebook, Instagram Oké, okay, de hele sociale met reutemethode. Maak geen fuck uit. Zoek het maar even lekker uit zelf. Uh, wij gaan ombouwen we maken ons op voor alweer de laatste band van vanavond. En geloof me, het wordt ook alweer een band met veel energie. Jullie kunnen natuurlijk ook nog altijd stemmen voor de publieksprijs. En in de tussentijd luisteren wij natuurlijk naar de man die altijd de juiste platenkeus maakt: Dit is DJ Low. En Sound System, Tot zo! Ha, kom allemaal dichterbij. Want we gaan weer verder met punt nummer drie van vanavond. En dat betekent dat we over de helft zijn. Ja, dat bent u niet gewend. Ik ook iets een beetje bellen. Maar we komen er samen met z'n allen wel uit.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 volgende keer even lekker wat zelf verzinnen. Goed. Oké, okay, volgende nummer is Birds. Van vanavond. Ze dampen nog niet van het Zweedse, want ze moeten nog spelen. Maar goed, we doen dit even van tevoren. Fly Nemo. Jongens, want het is de derde, als jullie al als derde optreden. Wat doe je om de tijd te doden, tijd? Ja, pittig eten. Hè. En uh, even batterijtjes halen en zo. En uh, een beetje hier zitten. En we gingen eerst eventjes rondkijken.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 Komen ook uh, YouTube uh, filmpjes aan. Gewoon lekker clippies. En uh, dat wordt ook heerlijk mooi. Als je op de hoogte wil blijven, moet je onze Instagram volgen. En dat is Fly Nemo official. Uh, Fly Nemo, laagstreepje official. Underscore official. Goed jongens, dank jullie wel. Oké, het volgende nummer. Het Buddha ja. Head. En het gaat over de...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 Thank tot zover het uh, gedeelte wat betreft het uh, Rob Agda wordt uh, gebeuren volgende uh, ja, morgen dus is het uh, zover en we hebben er nog eentje te gaan en dat is Astrid tot aan het nieuws van 10 uur en daarna is het de beurt aan Vader Veugen met een nieuwe aflevering van Peaceful Radio. Dag!